Heel luisteraartjes, hier zijn we dan met Kletspraat en het is vandaag vrijdag 29 september 2023. En eh, ja, ah, ah, ah. bedankt eh, als voor de wilde bezemrit. Ja, en eh, oh, welkom eh, in Kletspraat op Ridder Radio elke vrijdagavond. Van 11 tot 12 en natuurlijk uh, Elsa van 10 tot 11 en ik ben er dan van 11 tot 12. Dus twee uurtjes. Um, Gezellig chat radio op, uh, op redderradio.com. Dus uh, weten jullie dat weer. Hè? Nou ja, ik ben alweer aan het werk. Uh, drie uurtjes per dag. Maandag en dinsdag heb ik. Uh, een halve dagen gewerkt en uh, nou hebben ze mij op een buurtboerderij gezet en uh, dat is opgezet door buurtbewoners in uh, het schilderswijk, net aan de rand van het schilderswijk, vlakbij het west ziekenhuis is tot. En um, ja, het lijkt wel een blanke enclave, het is, uh, zijn drie straten met dezelfde straatnaam, zijstraatjes. Straat is dat in Schilderzaak. Misschien kennen jullie, sommigen van jullie wel, die straat. En de Allergondagstraat, daar zit ik dan. Jakoba-hof heet dat daar. En dat is een buurtboerderij. Um, ja, annex kinderboerderij. Ik kan je ook wel zeggen, er komen ouders met kindertjes. Uh, de buren hebben daar uh, uh, ja, tuintjes aangelegd. En ze onderhouden daar de boer En dan mag ik dan drie uur per dag werken, van twee tot vijf. Smiddags van twee tot vijf. Nou, in die drie uurtjes die vliegen voorbij. Ik ben eh, ja, alleen wel anderhalf uur later thuis. Of nee, ja, anderhalf uur later thuis. Maar ja, dan ben ik wel tot uh, twee uur middags. Nou, uh, ja, zeg maar gedeeltelijk uh, ziekteverlof. Uh, alleen het voordeel is uh, dat dat geen invloed heb. Uh, op mijn salaris, dus wel zo als je langer dan een half jaar ziek bent en je zit thuis, ja, dan gaat dat geld kosten. Dan krijg je over 90% of zo. Dan wordt het na een jaar uh, 80%. En als je nog langer ziek bent, dan, uh, dan kost het je, krijg je maar 70% van je salaris. En als je langer dan twee jaar ziek bent, kan het zelfs je baan kosten, mits men aangepast werk voor je vindt. Maar zo ver zal het wel niet komen. Dus nou, dat mag ik twee a drie maanden doen. Dus uh, ja, ja, het enige wat ik hoef te doen is uh, de boerder een beetje schuin knijpen met mijn knijpertje. En een stuk of vijf, zes uh, prullenbakken leeg. Dat is alles. Voor de rest uh, doe ik geen ene moer. Uh, ja. Nou, ik vind het wel lekker en ik ben niet alleen. Ik heb nog een collega op, uh, van de werk. en samen zitten wij daar dan, al die tijd. En mm, waarschijnlijk, ik heb geruchten gehoord dat het waarschijnlijk nog langer kan duren. Tot het einde van het jaar, nou, ik vind het prima hoor. Ik vind het prima. En um, ik hoor het allemaal wel weer. Ik kom wel weer terug hoor, naar de post waar ik normaal zit. Uh, maar hij uh, zit het allemaal wel goed. Dat is uh, lekker groen daar zo. En uh, je ziet nog eens wat mensen daar. Buurbewoners, meerendeels. Dan kan mijn kinderen spelen. Ja, ze houden af en toe duurt feestje. En dat zal wel meestal wel in de weekenden zijn of op de woensdagmiddag als de kindertjes vrij zijn van school. Dus ik vermaak me daar wel. Ja, ik kan even niet bij de chat komen. Ik heb mijn telefoon eh, de feedback aan staan. En de chat zit er ook op, maar ik kan het momenteel even niet doen. Anders gaat de uitzending eh, misschien eraf, weet je wel. Even, ik ben ook op uh, podcasten nu. Een podcast om het opnemen van uh, deze uitzending. En zoals jullie weten, plaats ik dat op mijn website. En dat kan je vinden op de programmapagina van Ridder Radio. En dan kijk je naar de vrijdag, Kwetspraat met Jaap. En daarna, als je daar op klikt, op die groene uh, tekst website, dan kom je op mijn eigen websitepagina. En dan ga je naar de boven, kijken naar de tekstbanner, dan staat de Ridder Radio. En dan kun je zowel naar Ridder Radio zelf luisteren, dan kom je op de pagina van Ridder Radio. En als je op de, uh, dat is dan dat rode uh, balkje die je aanklikt, dat staat op um, de livestream klikken hier. En daaronder zie je een zwarte player, dat is de podcast van vorige week vrijdag. Dus als je deze uitzending terug wilt horen of je hebt het programma gemist... Je wilt het uh, horen, dan kan je vanaf uh, morgen de hele uitzending uh, terugluisteren een week lang. En dat wordt elke zaterdag ververst. Ver, ik doe het eigenlijk al vlak na de uitzending. Dus als mensen het uh, leuk vinden om terug te luisteren. Kunnen ze de hele week deze uitzending, de, de laatste uitzending die ik dan gedaan heb, terugluisteren. Dus altijd uh, kun je dan op de hoogte blijven. Ja, ik, zag, ik hoorde net op RIDA Radio dat het over het coronavirus ging. Hoe het ontstaan is en, en al die geheimen. Ja, dat is allemaal verwanten natuurlijk. Hè. Dat de, ja, het muteert ja, en dan komt het weer in agressieve vorm terug. Of minder agressieve vorm. Ja, en dan is het schelend een gewoon griepje geworden. Dat kan natuurlijk. Ik heb ook op de radio gehoord, uh, ze hebben onderzoek naar gedaan. Van de coronadoden die er zijn gevallen, de afgelopen tijden. Uh, het zijn merendeels mensen die overgewicht hebben en mensen die roken of gerookt hebben. Dat hoorde ik op het uh, radiojournaal van Radio 1. Um, ja, ik luister merendeels uh, natuurlijk niet alleen naar Ridderradio, Radio, maar vaak naar Radio 1. En soms naar... Um, die BNR luister ik ook wel eens naar Veronica. En, uh, ja, verder eigenlijk, uh, af en toe is een date of zo, weet je. Nou, de Rolling Stones komen, zoals jullie weten. Uh, in oktober met een nieuwe aan op Spotify. Heb ik hem gezien. Er is weer een tweede single uit. Dat is wel heel snel, vind ik. Een tweede single uit met Lady Gaga. En ehm uh, het album is ook wel in Amerika al te downloaden via, uh, via uh, Spotify in Nederland nog al niet. Alleen de uitgebrachte singles van de twee uitgebrachte singles kun je beluisteren. En je kan hem ook online kopen, kan je hem downloaden. Nou, ik heb hem gewoon op CD besteld, dat vind ik veel leuker. En plaat, ja plaat is leuk, maar dat neemt weer meer ruimte in. Um, en ik verzamel maar een enkeling album's, en dat zijn uh, meestal albums die je zo gauw weer op CD kan En alles van Danny Vera wat betreft de 10 inch uh, mini albums, ik heb ze alle vijf. Allemaal op vernieuw, en uh, dat is de enige. En ja, het gewoon, ik ja, kom binnenkort ook een nieuwe CD. Van uh, uh, Denny Vera, uit binnenkort, geloof ik ook in oktober. Die ga ik ook kopen. Voor de rest koop ik niet zoveel CD's meer. Dus ik ben heel selectief geworden, want ik heb dus ook veel. Ik was op een gegeven moment ook moeilijk kwijt, weet je. En dan heb ik wel Spotify, en dan kan ik toch wel al die albums luisteren voor die, voor die uh, 11 euro per maand. Maar ik denk, ja, uh, weet je, ik bedoel. Uh, zo af en toe zijn mensen, die hebben, ik ga hem wel hebben, gewoon, nu dat ik niet elke keer internet hoef aan te zetten om te luisteren. Nou, ik heb van uh, mijn buurvrouw uh, boven, die uh, een tijdje geleden in haar huis uh, een doos vol met CD's gekregen. We gaan bijvoorbeeld 20 of 30 CD's of zo. En sommige heb ik al. En, ja. En ik heb, er zitten nog een paar bij die ik, ja, ik heb van toevallig, van Elton John, en hoe heet die andere gozer ook, ja, um. George Michael, daar heb ik een verzamel CD toevallig illegaal, ge ge ge gekopieerd. Die kan ik weggooien. En dan heb ik dan die twee originele cd's, Elton John en uh, George Michael. Toch, zo George Michael, ja. Nou, ik hoop dat ik uh, goed te horen ben. En zo te horen, als ik zo terug hoor, klinkt mijn stem goed. Ik heb een ouderwetse computermicrofoon op aangesloten, want ik kon mijn andere microfoon niet vinden. En mijn um, condensatormicrofoon zit ingepakt. Nou, ik had geen zin in hem om hem uit te pakken. dan heb ik een oude Trust computermicrofoon op aangesloten op die laptop. En hij doet het perfect. Dus als ik hem op mijn gewone computer doe... dan is het geluid niet normaal te horen. Beetje overgemodereerd. Uh, dus gewoon een hele eenvoudige... Uh, trust microphone. Nou, uh, ja, zo te zien... Uh, ik zou, uh, feedback luistert. Klinkt dat wel aardig. Ik ga eens even kijken of ik hier op de chat kan komen. Ik heb hier ook nog een uh, Discord account... De ene staat ook Jacob. Op. op. Nou, andere mensen zien Aloha staan. En ik heb ook een account waar gewoon mijn naam op staat. Nu moet ik even zoeken. Wat ik heb hem wel hier zitten, als het goed is. Dus, uh, Discord. Oh, dan moet ik naar de site van Ridder Radio gaan. Dan gaan we even doen. Dan moet ik wel naar Firefox. Hij is toch al een tijd nu, dus ja. Uh, Merken ze al als ik eraf zouden niet dat wordt. dan klik ik even op uh, Radio. En radio. Radio. Oh, dan zet ik hem op Descartes. Even kijken wat hij doet daar. Descartes. Ja, kijk eens. Dat geeft wel gelijk aan. 42 leden. Ik was van 11 online. Dan gaan we verder naar Descartes. gaan we even de mensen begroeten die op de chat zitten. Haha, hé, hey, dat is CPA Dreadread. Ik sta daar twee keer op, jaap, jaap. Nou, die met die foto, uh, waar je mijn gezicht op kan zien, uh, die zit, uh, daar zit ik nu op en dan zeg ik: uh, Hoi. Haha, ja, en natuurlijk, Sunset, Easy, mascotten, Shinri, Yipsystar, Danny. Hé, hey, Danny, en uh, natuurlijk. Ja, eens even kijken. Ja, er zitten er wel meer mensen op uh, die dan op de IRC zitten. En die kan ik alleen lezen als ze wat schrijven. Dan zie ik de namen staan van de mensen die op de IRC zitten. Want ik heb al IRC gehad, die werkte op een gegeven moment om de duistere reden niet meer. Ja, dat wordt dan natuurlijk een beetje lastig. Ja, juist. Ik lijk wel die ventel van man bij het hond. Hé, <laughs> hey ja, op gezellig dat je nu mee zet. Ja, natuurlijk. Ja. Zeker. Uh, de... Oh, oh, oh, dat gaat fout, dat gaat fout. Zeker. Nou. Oh. De... jo ja, natuurlijk. Dus het, heet ook, het is ook een chatradioprogramma, zoals de meeste En er zitten ook programma's bij, zoals op de elke maandag van 9 tot 11, zoals jullie weten. De Stamtafel. Ja, toen Willem overleed, ja, toen hadden we natuurlijk een, een, gat, een gat in het programma. Want Willem was er natuurlijk niet meer een nieuwe naam moeten verzinnen. En toen vroeg ik aan de operator... laten we het de standtafel noemen? Want we hadden het vaak... vooral Nootski, die zei al nou wel eens... ja, we gaan weer aan de standtafel. Ze noemen het de standtafel. Hij zegt, dus dat was een goed idee, ja, Dus hij zei, standtafel. Dus ja, <laughs> dat is leuk, toch? Ja, het programma blijft gewoon bestaan. Nee, het heeft een iets andere naam. Maar het blijft in principe gewoon... hetzelfde als wat het met Willem was toen de tijd. Dus uh, ja... En nou, we zitten hier dan met z'n allen dan. En, um, oh, wacht eens even kijken. Het is mij al lang niet meer duidelijk hoe en waarom iemand wel of niet een wappie is. Nou, een wappie, dat zijn meestal die gasten die achter uh, Forum voor Democratie en de PVV aanlopen. En nou, nou, nee, is niet helemaal eerlijk. Het is eigenlijk meer Forum voor Democratie die die ons in... Uh, die, uh, en uh, dat zijn en uh, Die lopen achter de vorm van democratie aan. Allemaal van die uh, doemdenkers en zo, je kent dat wel. En een, um, een woke. woke, dat is meer uh, de linkse kant, zeg maar. de Extreem linkse. Mensen met een extreem linkse gedachtegoed. Wappies zijn, zeg maar, de rechtse, ultra-rechtse. Flauwekul, uh, valse nieuwsbrengers. Trump-aanhangers zijn dat, boppie. En de andere, dat zijn van die ja, extreem linkse, ja, zeg maar de dus ongestokers, zoals dat altijd is geweest. Kijk maar naar de VARA vroeger. Stoken, stoken, stoken. En als ah, er één onderzoek was, die, uh, dat het uh, met. Uh, over seks en zo. Eh, dan ze tot de VARA en de VPRO. Wel, de nog was toch even heel erg. Van de VPRO. En de VPRO die altijd lef. Om het ook te laten zien. En de Vara niet. Ze he, is een grote mond. Maar ze durven niks. En de VPRO. Waar ik heel groot respect voor heb. En die prachtige documentaires maakt. Heel de goede omroep vind ik. Die laat het wel zien. He? Kijk maar naar eh, dat gietje. De eerste blote dame op televisie, veel bloem. En dan uh, had ze een krant, er uh, dus zat ze op zo'n rieten stoel, met een krant in de handen, nou de kruis zag je niet. Maar wel de borsten Nou ja, dus, uh, en de varen altijd al, uh, ja, van, uh, ja, dat moet maar kunnen, seks dit en dat, en nou mag het allemaal, en nou zijn we ineens allemaal viespeuken, weet je wel. Dan gaan ze dit erbij halen en dat erbij de jeugd is ook Had nooit gedacht hoor, dat de jeugd, de huidige jeugd, zo preuts is. En hond, nou, ze zouden het liefst nog willen verbieden. Nou ja, hallo, waarom verbieden? Jij hoeft er toch niet naartoe, kom zeg. Ja, ik ben ook wel eens op het naakstrand geweest hoor, maar ik het wel eens weten. Blijf ik heb mijn blote kont rond. Heb ik heb om. En je valt juist op als je met je kleren aan rondloopt. Dan dus heb je deze kleuren, weet je. En gluren kan je ook in je blote kont hoor. Ja, die mensen vallen sowieso op, want kijk er te lang. En dan krijg je ook commentaar, logisch. Ik bedoel, ja, overigens, als je te dicht op de dames gaat zitten. en dan gaan hij gaan zitten kijken. ja, dat valt natuurlijk op. Als ik weet niet wat. Dus, en die zijn uh, gaan klaar mee hoor. Ik heb wel eens gehad geantwoord dat iemand werd weggestuurd. Die zat een beetje te hongerig naar de dames te kijken. en dan ging zo, Steeds meer mensen mee bemoeien. Nou, die vent die wist niet hoe Gauw die zand moest pakken en weg moest wezen. Maakt ja, of niet, geen geluid, dus hier. wegwezen. Maar nou, dat ging vanzelf al weg. En iedereen kwam tegen in opst. Dat hij daar zo naar ja, die dame zat te kijken. uit even er wel niks. Nou, ik kan me voorstellen dat het heel irritant is als iemand de hele tijd naar nou, je zit te kijken en te dicht gaat zitten. Want dat deed die man ook. Nou, zo weer tijd geleden, hoor, jaren ge... terug. Ja, ik vond het wel vermakelijk, weet je <lacht> Ik vond dat wel komisch. Ik kon er wel om lachen. Ik was ook de enige die daar wel om kon lachen. Maar goed, zorg zo op, zolang ze maar niet uh, aan je zitten en geen gekke dingen roepen. Lekker later gaan ja, ik dus, uh, een jaar scheiden. Gewoon ga je als ze vanzelf wel weg. Maar ja, deze was het, uh, werd de te heet onder zijn voeten. Want er zijn, uh, waren er wel vijf, zes mensen die uh, tegen hem begonnen te zeiken zeg maar. Van, uh... Ja, het was weg. weg. Ja. Ik heb een keer grote toen lag ik... Uh, het was in een heel minopark in Rijssel, ik had jou ook een aagschot. Het is nou gesloten, al sinds 2011. Want bent, uh, hij zegt... Uh, ben je homo? Ik zeg, zo, Gaat jou dat dan? Hij zei, wat doe je hier dan? Ik zei: wat doe je hier dan? Ja, zegt hij. Ik zeg, ja, en? zo dus wat doe ik hier dan? Dan moet je dan homo wezen om hier te liggen, want ben jij homo dan? Hij zei, ja. ja, prima. Dat vind het best. Ik zeg, maar wat doe je hier dan? Ik zeg, het is trouwens ten eerste nog geënisektie. Het gebeurde wel eens in de bosjes daar. Toen dat tijd dan. Ja, nu nog steeds, maar dan... Bij die parking, weet je, dus de, de Rijswijk is dat, dus de Wilmina Park. Dan heb je zo'n carpool. En er wordt wel eens gecroost, nou, maar prima. Het valt niet eens op als je het niet weet en je leeft er langs, merk je het nog niet eens. Maar goed. En vroeger deden ze dat wel eens in de bosjes, vlak bij het naaarsgrond. Nou, en die die de leiden die daar rondcruisen, ja, die hebben min of meer dat naaarsgrond aan de knoppen geholpen. Want de gemeente in 2011 gesloten en hoe kwam dat? Nog niet eens zozeer daardoor. Maar ten eerste weet ik wel, dat mensen hun hondje uit te laten. Het is een strandje achter een heuvel, dus dan moet je echt omheen lopen. Of over de heuvel, en dan liep ook een pad. En dan gaan de mensen met hun hondje lopen. En dan gaan ze klagen bij de gemeente. Er ja, liggen ruik in de mannen. Dit, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Je weet hoe dat gaat. En, um, maar er staat wel een bord verboden toegang... Uh, verboden voor honden. Denk ik, hey, je mag toch niet eens komen met je hond. Wat doe je daar dan? Dan gaan ze kijken om wat te zeiken te hebben. En dan leggen daar misschien twintig man en één vrouw. Eentje zit daar misschien af te, eh, af te rukken, zeg maar. En er wordt een strand gesloten. Alleen maar omdat uh, een paar van die mensen met een hondje daar lopen. Wat niet eens mag met een hond. Ik zat duidelijk een bord. En dan zegt de gemeente, ja, we gaan het sluiten. Nou, ik geloof dat de Partij van de Arbeid de enige was die het onzin vond. Die vond dat het open moest blijven, dan moeten ze maar beter handhaven, zeiden ze dan. En toch werd die tent gesloten. En je mocht er nog niet eens met je zwembroek zonnen. En dat kan ook niet meer, want ze hebben dat strandje afgegraven dat alleen maar water is. Je kan alleen, ja, er is nog een stuk water waar je kan zonnen. Maar je mag niet zonder een zwembroek. Het is afgelopen, dus ik kwam delft Daar ook een naaktstandje sluiten. kan ik me herinneren. Het hebben mensen geprocedeerd. Hebben ze het gewonnen van de gemeente. Op delft hè, is dat Delft-Zout. En daar mag je overal naakt rondlopen. Daar rond het water. <lacht> dat water. Het werkt alleen maar aan Als het gaat verbieden, dan mag het juist. En dan mag het op meer plekken. Het hele park rondom dat water. Mag in je, je blote kont rond en eh, dus daar nou, nou hebben de mensen die het tegen waren helemaal hun zin niet meer. Want ze zitten, nou, nou ja, niet allemaal natuurlijk, maar het zou hier en daar. Eh, nou, de goede moeder, inderdaad, onder de kwade leiden, inderdaad. Dat is, eh, dat is ook zo. Is dat maandag van hoe laat tot hoe laat? Daar heb ik wat kilometers afgelegd. Hè. Oh, uh, maar ja... Op de maandag, Danny... Dat is van uh, 9 tot 11. En, en dat is uh, net zoals dit programma... Alleen je kan dan via... Uh, de, uh, teamspeak... Kan je dan, dan moet je Teamspeak downloaden. En als je die gedownload hebt... Dan klik je het programmaatje uit. En dan ga je naar de... de Ridder... Of nee, Ridder Radio uh, website... Dan klik je op Teamspeak en dan word je automatisch doorgejast. En als het niet helemaal lukt, kunnen we je via die chat helpen. Want dan kan je praten. Dan kan je meepraten in de uitzending. Dus uh, ja, dat was toch wel leuk. Je kan ook gewoon chatten als je dat liever wil. En dat is elke maandagavond op Ridder Radio deze zender natuurlijk. Van 9 tot 11, dus lekker vroeg. Dat stoppen stoppen dat je denkt, nou, ik vind om 9 uur laat genoeg. Kan dat ook? Dus het is hartstikke gezellig hoor. Ook maandagavond is dat. Ik zit er ook niet altijd op. Ik zit ook wel eens alleen te luisteren. En natuurlijk doe ik met Dirk ook vaak. Dat ik niet op de chat zit, maar dat ik wel luister. Afgelopen donderdag, was gisteren, ben ik het vergeten om te luisteren naar de dochter vanochtend. ineens aan en Ik ben vergeten naar Dirk te luisteren. En dat is ook wel leuk hoor. Dirk die kan elkaar kletsen, net als ik. <tok> Dus ja, dat is hartstikke leuk, Dennis. Uh, ja, mm -hmm. oh, dat heb ik wel uh, eens gerookt. Hoe zit het met je voet, zeg je daar? Je Hoe met mijn voet is? Nou ja, het ga, gaat langzaam uh, beter. Of het doet wel zeer, maar ja goed, ik moet hem er doorheen bijten. En als het echt te lang duurt, dan... Uh, als ik eind van de week weer pijn nog steeds heb, dan ga ik... Uh, voor Vrijdag afspraak maken met de dokter, dan ga ik eens langs de huis en ze zeggen, ja, nou moet er wat onder pijn gedaan worden, want ik kan niet blijven paracetamol blijven slikken, want dat is natuurlijk ook niet zo heel goed voor je lever he, paracetamol. En dat helpt wel, als ik er twee in neem, dan uh, ga je me na een half uurtje, dan voel ik niks meer, maar ik kan dat niet blijven doen, slecht voor je lever. En ik lust nog wel een biertje, dus ja, in combinatie daarvan is natuurlijk ook niet goed. En wat ook gevaarlijk is, als jij, uh, um, hoe heet die capsule, zo ook weer, dat is um, antibiotica. Tegen, dat is ook uh, een aanslag op je lever. En als je daarbij drinkt, ja, dat is natuurlijk ook uh, best wel uh, risicovol. Nou, Dat was leuk met die vakantie, dat weekje met mijn vrouw, uh, twee weken terug. Dat was het leuke. Dat, uh, je mag er niet roken, hè? dat had ik ook, ook, ook verteld aan jullie. En dat deed ik tweeënhalve dag met een pakje check in plaats van één dag. En dan zo, dat is lekker. En op die tuin waar ik nu zit, hè? Die, die, die buurtboerderij, dan mag ook op het terrein niet gerookt worden. Dus daar rook ik ook al een heel stuk minder. Dan werk ik daar maar drie uurtjes per dag, oké. Okay. Maar groot dat ik van die drie uur maar twee secjes heb gerookt. Nee, drie. drie. Toen ik wegging heb ik er nog één opgestoken. Drie secjes. Nou, dat is eentje per uur. Nou, dat, is, <laughs> dat heb ik er al vier, vijf op in een uurtijd, Ja. Nou, dat doe je wel een, een dag met een pakje. Dat is wel heel veel. weet ik. Sommige mensen doen heel. Uh... Oh wacht Danny schrijft iets um, Danny zegt de, uh, Oh leuk dan ga ik maandag ook proberen te luisteren Ik ga morgen een paar dagen Off grid met de nieuwe boot ah, Leuk man Ja dat is een mooie boot uh, Danny ik heb het gezien Ik zit weer op Facebook Ik had wel de, de chat aangehouden van Facebook Maar ik heb naar nou Facebook light Op mijn telefoon gezet Dus ik zit gewoon weer op Facebook Kan het toch niet laten ik zat vorige week te, te kanker op Facebook, dat is zo kinderachtig doen. Maar ja, weet je, mijn broer zei al, nou, ik zou wel willen zien lang jij dat volhoudt. <laughs> maar ik ga er niet zoveel meer op zetten. Maar uh, ja, en Dredwet zegt, ik dacht dat een antibiotica vooral aanslokken op de darmbacteriën en populatie. Ja, dat zou wel kunnen hoor, want het is natuurlijk antibiotica hè? Dat Dat is het ook wel hoor, de Dredwet. Het uh, doodt bacteriën, dus ook de goede. Sommige goede bacteriën worden ook gedood. Dat, dat klopt. Dus als je dat te, te vaak uh, slikt, ja, dat is niet goed voor je. Ook niet voor je darmbacteriën, dat klopt. Maar ook je lever, hè. Als je het te, te vaak doet. En vooral als je alcohol drinkt, dan moet je. Want mijn huisdokter, die wou, uh, was ze niet zo gek op, omdat ze weet dat ik best wel. Veel, veel drink soms tijdens kermen drink ik ja toevallig dronk ik veel meer hoor maar ik drink nou uh, kleinere blikjes dan zijn het uh, kle kleine blikjes dus als ik, of ik nou zes grote of zes kleintjes dat scheelt toch wel een liter dus uh, zes kleintjes is twee liter en uh, dat is een six pack uh, het is wel wat duurder dan Vier blikken, want het zijn vier grote blikken dan, hè, kleintjes. Uh, dus ja, als drink je wel minder en slaap, Ik heb wel dus dat, van mijn werk om, denk ik, Ik heb er nog twee staan. Dan heb ik heb er veel minder gedronken, al, he, Ben ik al, al trots. En ik slaap zo nu en dan ook wel eens uh, een dag over met alcohol. Maar weet je wat het mooi is? Ik kan makkelijker van het drinken afblijven of van het hoor. Zo. So. de Dredger die zegt, ja, je innerlijke bio-diversiteit eh, wordt nogal doorverstoord. Ik doe een nabij een week met 30 gram check. Nou, oh, dat is netjes, dat is niet veel. Om een nabij een week met 30 gram. Nou, dat is bij mij binnen bijna een halve dag al op hoor. De hele platte pakjes. Maar ja, als je er een week mee doet... Well, het, uh, ...zijn nog geen tien sigaretten per dag nog ineens. want Hoeveel haal jij? 30 gram? Twintig? Twintig sigaretten misschien? 30 gram? Ja, ja dat, dat uh, dan rook je heel weinig, thread. Hoef Je in principe niet eens te stoppen als je zo weinig rookt. Er was een keer iemand op de radio... En die zei van als je minder dan zes sigaretten per dag rookt, dan ben je niet verslaafd, dan kan je er zo van af. Nou, dat weet ik niet. Je hebt ook mensen die, die moeten minimaal één of twee sigaretten roken, anders slapen ze niet bij wijze van spreken. Nou, ik ben verslaafd om koffie, echt. Als ik, als ik mocht kiezen, ik heb geen koffie en ik heb geen bier in huis, maar ik mocht kiezen, wat wil je, bier of koffie? Dan ga ik een pak koffie halen. Daar ben ik echt verslaafd van, aan, aan koffie, cafeïne. Ik ben een cafeïne-junk. Ja. Nee, echt waar, ik, heb, ik ga s'nachts de deur uit, als er koffie is. En ik heb trek in een bakkie, ga ik naar een benzinepomp die s'nachts op is, om een paar koffie te halen. Dat kost al wel uh, wel duurder, maar ja, dat heb ik maanden. Ik moet koffie hebben. Een bier jammer dan, maar koffie? Oh, ik had geen dag zonder. Een twijflet hij zegt, ja, de innerlijke biodiversiteit wordt door verstoord. Ik doe om mijn ouderhoogde alcohol geluid. Als er een zware verkaart uit vorig jaar herfst, heb ik nauwelijks meer alcohol gedronken. Kan het, denk ik, op mijn vingers tellen. Want, het ligt, onder... Want het ligt minder dan tien keer, minder dan één keer per maand. Uh, Oké. Okay. Ja, dan weet je, als je... Als er iets van een, een, een, een, een, een, een geneesproces wordt, ook vertraagd door alcohol, en ook door roken. Hè? Uh, en Elsie zegt, uh, vlak voordat ik stopte met roken, rookte ik drie jointjes per dag. Oké. Okay. En Wedveld zegt, en dan maar één flesje bier of één glas wijn per keer. Oké, okay. maar ja, als je gewoon netjes. En Elsie drinkt alleen nog maar alcoholvrij. bier. En Dirk, die drinkt koffie zonder cafeïne. Dat is toch, uh, ja, je had vroeger koffiehag. Koffiehag, koffie dat mag, zei ze dan. Dat was ook uh, cafeïnevrij. Ja, uh, lang het uh, lekker smaakt. En ja, het gaat uh, natuurlijk uh, om de smaak, dus niet om de alcohol. Want ik zeg al je zeggen: dus, al echte alcoholist, die zaakt alles waar alcohol in zit. Alcohol is, is niet lekker. Nou, ik betaal liever 50 cent meer voor een blikje dat het smaakt. Eh, wel of geen alcohol maakt me ook niet zo in principe, niet zoveel uit. Maar eh, ik betaal liever meer voor een lekker biertje dan voor een vies biertje van eh, 40 cent. Ik betaal liever een euro voor, het, voor een biertje wat wel smaakt. Een dressword die zegt nieuw in de supermarkt: namaak koffie zonder koffie. En dan uh, keuze met of zonder cafeïne. Namaak koffie. En dan een keuze met of zonder koffie. Nou, kun je misschien ook eens proberen zonder cafeïne. Misschien is wel wat van mij. En toch slaap ik goed hoor. Want uh, Toch slaap ik wel goed, ondanks dat ik best wel veel koffie drink. Ik zit nou ook weer onder koffie. Ik heb ook wel een paar biertjes op, maar wisselen ze wel eens met koffie. Maar ja, ik kan prima slapen uh, uh, met koffie. Dus, uh, ja, mensen kunnen niet slapen. Een die schrijft, ik had vroeger een bovenbuurman die niet alleen alcoholist was, maar hij had ook psychisch het nodige. Hij ook zelfs spiritus. Oeh, maar dat spirituszuipen, dat, uh, ja, dat is sowieso zo ongevaarlijk. Maar tegenwoordig zit er gif in, en vroeger zat er geen gif in spiritus, dat hebben ze erin gedaan om die uh, verslaving aan spiritus uh, uh, te doen afnemen. Want vroeger had ze veel spiritus voor de oren, omdat het goedkoper was dan jenever, uh, want er werd veel jenever gedronken vroeger. Vooral de oude generatie uh, borrels, mijn opa die dronk twee kleine glazen is vogelglaarsjes, uh, Geneva, per dag, op, uh, op advies van haar, om om zijn dun te houden. Maar ik heb er dan uit ongezien. Twee zat, uh, roken rookte deed hij nauwelijks, af en toe zijn sigaartje. Hij, hij, hij pruimde wel uh, pruimtabak, dat leed hij dan weer wel. Maar wel 85 geworden. Dus ja, alle twee mijn opa trouwens, dat ook nog een opa, aan mijn vaders komt. Maar nou, die lusten hem wel, hè. Die kon keilen, als ik weet niet wat. Ook vaar van de hoogte geworden, ongelooflijk. Nou, die lusten hem wel, hoor. Pathé, die is ook zo een flesje jenever in één dag leeg. Nou, ik vind het niet eens lekker in jenever. Ja, als je troen jenever en beste jenever vind ik dan wel lekker. Maar ik drink het bijna nooit zo. Ik wil maar wel eens een fles uh, port halen. Dat vind ik dan uh, wel af en toe lekker. Maar het is ook een koppig drankje, hoor. Dat gaat er ook. Uh, ik ook een flinke stoot van. Dus ja. Ik vind één glas lekker, maar. Als je drie, vier glazen. dan krijg je een betonnen kop. Dan heb je de andere dag. Uh, tenminste bij mij dan. heb ik uh, hoofdpijn. En Elsie zegt. er zit geen gif in spier, dus maar de kleur. en de smaak is niet echt aantrekkelijk. Nou, ik heb gehoord. als het gif vanzelf. sowieso weet ik niet. maar. om die verslaving uh, te doen. Uh, afnemen maar goed het kan hoor maar het ruikt ook niet lekker vind ik een borreltje noemde ze dat ja in piepkleine glazen ja dat klopt Dirk. die zegt ja port lekker ben er ooit eens flink ziek van geweest ja als je een hele fles opdrinkt daar kan je er ziek van worden ja, ja maar het is stevig spul, hoor 20% alcohol of zo maar ik neem altijd de duurdere port. Ik wil niet die van drie zoveel, vind ik niet te zuipen. Maar ik heb dus een fles van 6, 7 euro. En uh, ja, het mag wel één port zijn als het echte port is. Dat komt meestal wel twee verschillende merken. Kijk ik op de achterkant, de achterste de etiket. En er staat er. Uh, <laughs> dat is dezelfde bottle, uh, hoe noemen ze dat? Dezelfde brouwerij als dat andere merk. Spiritus kun je niet drinken. Een alcoholische drank is het ethanol. Spiritus bevat eveneens 85 tot, tot 95 procent ethanol. Maar het is het giftige ondrinkbare methanol aan toegevoegd. Oké, okay, dat is wat Moskot schrijft. Ja, oké. Okay. Maar uh, ja, nou, port is lekker hoor. Als je de goede hebt dan die goedkope troep, nee. Ja. Uh, je hebt zoiets die zegt, nou ik begon die avond met een fles witte wijn. Die ging voor de helft leeg. Toen port en die ging ook voor de helft leeg. Ja, dit ik gek nee, dat je niet wordt. En toen rosé wijn, ja, dat was ook lekker rosé. Die ging voor drie kwart leeg. En toen nog een kwart moeserende witte wijn. Dus het was niet gek dat ik een ziek van was geworden. <lacht> ja, ja, dat kan. Ja, ik heb het eigenlijk wel eens gehad hoor. Dat ik, euh, ja, dan had ik euh, een keer ja, Heineken, want dat ik kon vroeger niet tegen, het was heel raar. Als ik een flesje Heineken dronk, toen kreeg ik hoofdpijn van. Nam ik een blikje, geen hoofdpijn. Ik denk, hoe kende dat? Nou, het is toch hetzelfde merk. En nu heb ik helemaal geen hoofdpijn al ja, drink ik het uit een fles, heel stom. Ik heb het nog wel met Dommels, daar heb ik nog wel een cirkelpijn. En ik vind het ook niet echt lekker hoor, Dommels. En Els, zegt, oh, als ik helemaal, eh, oh, ik was ook helemaal niet van plan om het te drinken hoor. Oké, okay, was ik tussen zegt Els, dat wist ik niet. Ja, tenminste, ik heb het ook gehoord, hoor, dat uh, geef dat deze expres dat de mensen dan geen spiertjes meer drinken, want is natuurlijk ook niet gezond, hè. Heineken en Oranjeboom, oh, mijn scherm valt uit. Heineken en Oranjeboom zijn koppijnbier. Ja, dat kan. Het is maar, uh, ja, dat kan. Uh, Elsie zegt, methanol moet je niet drinken, inderdaad. Nee, dat hoort in je auto. Als die auto daarvoor geschikt is, natuurlijk. Dat zit ook in die benzine, hè. Die goedkopere benzine en die duurdere benzine, daarvoor betaal je ook veel meer, 20 cent meer. Dat is pure benzine, er zit geen druppel ethanol in. Maar die goedkope wel. Dus zo dwingen ze je om op uh, auto's te rijden. Die, ja, niet elke auto is er geschikt voor. Hè? Want je rubbers die gaan uitrogen, die rubberen slangetjes. En die gaan dan op een gegeven moment kapot. Dus nieuwe auto's kunnen het vaak wel hebben, maar oudere auto's niet. Je kan het al mogelijk op de website vandaan bij b Daar staat het al op. Dus uh, ja. Nee, je moet geen eten met een olie. Dat is uh, helemaal niet gezond. Mm. Ah. Lekker zo'n bakje koffie. Heerlijk, heerlijk. <laughs> ja, ja, ja. Mm -hmm. Oh, Norton Wonder Coffee, free coffee, to come back to the for, for a station. North and Wonder. Mm -hmm. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Wat mijn broertje een keer meemaakt, zeg. Ik had vroeger een schoonzus, die had... Uh, de haar op de kin. En uh, dan deed ze altijd met wax. maakt dus dat warm. En dan smeerde ze dat op de kin. En dan trok ze zo die haar uit de kin met één ruk, zo rak. En, uh, en, en uh, mijn broertje, die was een keer bij mijn broer op visite. En die denkt: Hé, hey, die ziet kandai liggen. Dacht hij. Hij neemt een hap kandai Gadverdamme, lijkt wel zeep? En ze vertelt het tot mijn broer. En die begint te lachen. <laughs> hij zegt, Jo, weet je wat dat is? En toen vertelde hij dat dat, uh, dat, dat de wax is om, uh, om die kindharen weg te trekken. Nou, mijn broer ze dacht dat hij over zijn nek ging. Nou, ik heb gewoon lachen toen hij dat vertelde. <laughs> ik al een man. Ja, het leek net uh, kanai, weet Je, je weet je. dat suiker. Dat ge gebakken suiker, zeg maar. Dat kan je zelf uitmaken. Een klein beetje buiten in de koekenpan. En doet er wat suiker in en dan krijg je kandijn. het gaat smelten en dan moet je niet aan water branden. Natuurlijk was het mooi bruin, bruin koffie, bruin kleurtjes, dan zet je het vuur uit. Ik heb je kandij dat is hartstikke lekker. Ja, koffie s'avonds, ja dat deed ik toen ik nog gigs kreeg, zegt Shinri. Ik oh, weet je wat scheelt ze? Eh, uh, ik Oh. Uh, ik drink rol, ja. En een uppie, iedereen is ziek hier. Ja. jee, Ik weet ze allemaal beterschaps en gelds. Wat scheelt ze, hè? Oeh. Wat zal ik doen? Keunz had COVID, boe, boe. En volgde. Oh. Joh, oh, ik zou even vertellen, mijn schoonzus en haar gezinnetje, die hebben allemaal corona weer gekregen voor de tweede keer dus mijn zwager, mijn schoonzus, en mijn vrouw dan. Zes zes van mijn vrouw dan, dus van mijn vrouw dan, en haar zoon, die hebben alle drie corona, dus zitten nou al een week thuis, normaal. zo zal schrijven, nou ik kende iemand die poetste een keer haar tanden met kookident en dan plakten ze het aan elkaar met kookident, <laughs> met kookident. Dat is klei eh, pasta voor je kunstgebied. Dan ga je je tanden bijtoezen. <lacht> beterschap zeg je pistolen. Ja, wetenschap van mijn kant ook hoor. Sinerie. <lacht> Jezus, nee, ik bedoel beterschap voor die mensen die ziek zijn, sinerie. bedoelen ze? Ja, ik heb niks. Nee. Nou ja, ik heb niks. Als ook niet goed je niks heb. Ja, bij straatarm, maar goed. ja, weet je, insomnia, of ja, insomnia, zegt Cindy. Ja, mijn poot gaat weer pijn. Doen. Oh, jeetje, mina. Maar ik heb nog lang nog Zo, het is alweer bijna kwart voor twaalf. Hey, dat gaat hard. <lacht> Jeetje, maar dan. Ik ga even kijken of de koffie nog warm is. Ik ga even, even een bak in en zo. Die microfoon nee, heeft wel een lekkere lange snoer, allemaal. Net als die andere. Het is wel lekker lang. Dus er komt gewoon, gewoon lekker die microfoon in meer omheen. Het is gewoon een steeltje en een klein knopje erop dat de microfoon. En die heb ik uh, jaren geleden uitgekocht, en hij doet het nog steeds. En uh, ja, op de computer is uh, het niet om aan te doen, maar op de laptop doet Fantastisch. Gelukkig, want het klinkt goed. We komen steeds in de verte op de achtergrond. Als feedback, dat dus ik weet dat de uitzending het nog doet. En dan zorg ik het al van jullie op de chat, hè? van ja, wat, ik hoor je niet meer, je bent eruit, je bent eruit. Ja, ja jongens, maar ja, maandag, maandag kunnen we allemaal mee in de chat. Dus Danny, ik ben wel goed. en als je alleen maar wilt chatten is het ook goed hoor, je bent niet verplicht om mee te kletsen. Maar het is wel, je ja, volgende wel weer stemmen oké okay. ja. Even een beetje uh, rietsuiker erin, bruine rietsuiker. Ja, ik weet niet wat het verschil. Die witte suiker, dat is dus allemaal gemaakt van. Uh, het is eigenlijk suiker, hè, wat wij die witte suiker, wat wij uh, in onze koffie houden. Dat komt uit de oorlog. Vroeger was het allemaal rietsuiker. En toen kwam die, die, die, die oorlog Tweede Wereldoorlog. Toen ze het van suikerbieten uh, maken. En toen is dat zo gebleven. Dat is koffie, suggeraad thee, suggeraad tabak, Dat is gewoon sla te roken zo. Ja. Ja. Sake bietensoep. Ja. Weet je wat ook lekker is? Pompoen. Pompoensoep. Dat is ook lekker. Het is best wel te eten wel. Ja, pompoensoep. En als je een beetje bolle wang hebt, dan je pompoensoep. Pompoensoep. Ja, ja, ja. ja. Pompoensoep. Pompoensoep. Kost wel eens. Pompoensoep, Ja, ja. Nou, ik zie er eens dames lopen met twee hele grote pompoen. Ik zo. ben jij geweest? Dus ik ben naar de groentemom geweest. Maar dat zijn geen pompoenen dat zijn mijn borst. Zo, oh sorry hoor, neem me niet kwalijk. Oh, dat moet Ja, zijn ja. is een beetje een flauw grapje. Maar goed, dat maakt niet uit, hè? Als jullie het leuk lachen sleuken hier, niet om lachen ook goed. ja. Ik heb mijn hand ook nog open gehaald, met haar openmaken. Ma open maar dat, eh, uh, bij die uh, buurtboerderij, zeg maar. Ik heb ik mijn rechterhand opengehaald. precies bij, vlakbij me tussen mijn wijsvinger en mijn duim in. Jeetje, mina jongens. Bloed was een bloed zijn rond mijn hand onder de kraam, Toen heb een collega van mij mijn hand even. Uh, even verzorgd, even een pleistertje erop gedaan, maar het valt mij, het uh, is uh, ja, een velletje los, een bloed als een rund maar het zit dicht, het doet genijs geen pijn meer, dus wat ik denk, wat dat dat sneller genijs dan die wond aan mijn linker uh, linkervoet een is erin zegt, roya, en ook nog niet een droog dro jointje. wat een sterke volle maan, hè, ik ben maar nou, volle maan is pas morgen, hoor 30, 30 september begint de volle maan, straks na 12 uur, dan is het echt een volle maan, daar kan ik een mooie foto van maken, als het tenminste be, niet bevolkt, bevolkt is, dus daar ga ik een mooie foto van maken. Ik weet niet wanneer het uh, ja, een rode maan is, hè, dat de maan uh, vier keer zo groot is, proost Danny. Droge uh, witte wijn en een jointje. Proost. Nou, proost. Uh, proost, uh, Danny. Op jullie gezondheid. Oh, doe nog een wijntje. Ja, ik zit hier aan de koffie. En een pakje lijjes neem ik weer lekker. Een biertje. Ja, lieve mensen. Ik ben Ram. Ja, ik ben een leeuw. Van mijn sterrenbeeld. Maar Ram is meestal wel ja, april ongeveer, toch? Ja. Sindri, ben jij een Hindoestaans of zo? Of, uh, ben je Hindoe? Ik vind het een beetje een Hindoestaanse naam. Of heb je of, of, of het gewoon een, een leuke naam? Zullen konden, waar we Sindri noemen. Ja, maar de energie is dagen ervoor en na aanwezig van de volle maan. oké. Okay. Uh, en Danny is tweeling. Ah, oké. Okay. Tweeling. Het het volle maans moment. Uh, 29 september, um, dat, uh, oh dat is al geweest, dat was vanmiddag om 12 uur, precies, is dus aan 11 uur 59 en 39 seconden. Dus ja, het is mij 24 uur lang volle maan natuurlijk, maar het, het, het toppunt is ligt dan rond 12 uur vanmiddag. Dus. Nee, ik ben Nederlands, Nigeriaans en mijn naam is Japans, oké. Okay. Nederlands Nigeriaans, en mijn naam is Japans, oké. Okay. Shinri, ik zie daar een fotootje bij, ik weet niet of, de, of je gezicht kan zien. Nee, nee, nee, nee. Uh, nee. Vriendschapverzoek sturen. Oh, wat doen we nu? Oké. Okay. Nou, uh, oké, okay. dat is een Japanse naam dus. Magisch gezien is het drie dagen en nachten volle maan, zegt wij. Zingri wilde net zeggen: de maan is hier al niet meer vol. Huh? Waar zit je dan, Zingri? Of gelopen nacht, bijzondere nacht zegt morgenochtend. Uh. Oké, okay, dus we zitten nu precies in het midden, dan. Nee, dat is mijn rug, zegt Zingri. Wie? Oh. <lacht> ja, ik nieuw jou. Wat ik zei, Milja, wat schrijft een miljoen over? Dat uh, Els moet lachen. Sindri, kan je niet zien dat die niet meer vol is? Nou, ik weet het niet, misschien met een sterrenkijker of zo. Dat zou natuurlijk ook. Uh, ja, ik heb een camera een paar jaar geleden gekocht, een uh, Nikon. En uh, man, jij zei, de duur hoor ze uh, uh, zit in Bretagne, in Frankrijk, oké. Okay. Zes um, uur na het volle maansmoment, zegt je dat, oké. Okay. Hij is niet meer rond. Ja, ik dacht wel welke kant je de maan bekijkt, ik, maar volgens mij is hij overal even rond, hoor. Uh, waar je ter wereld ook zit. Maar goed, maakt niet uit. Niet zo belangrijk. Maar, uh, nee, ik had toen een Nikon camera gekocht, nou met mijn... Uh, camera van mijn mobiele telefoon. Kon ik kan ook een foto van de volle maan maken, maar dan zie je een gele stip. Ik kan ik hem scherpstellen wat ik wil, maar hij blijft gewoon geel. En ik zat in te zoomen met mijn Nikon. En ik kon gewoon de, die vlekken, zo, die, die krater zo zien. Helemaal ingezoomd. En dan gaat hij vanzelf scherpstellen. Klik. En ik was echt verbaasd, weet je wel. Kijk een toestel van 1000 euro. Oké. Okay. Maar dat toestel is voor maar een paar honderd euro. En, en ik zie me daar echt. Je zag zo die kraters allemaal. Ik heb ook met de blote oog zelfs nog zien als het goed helder weer is. Ook die foto zag ik nog scherper dan met de blote oog. En ik zo. En uh, ja, ik weet niet hoeveel zoom die heeft, maar. Die, die foto was zo scherp. Voor mij heb ik hem er ergens op een. Op een uh, ergens staan. Die foto. Oh, wacht, dan kunnen we misschien. kijken of ik hem kan vinden. Dan kan ik hem laten zien, die foto. Bestand bloed Even kijken. Ik weet niet of die ertussen staat. Ik had ergens een foto van de maan ergens. Even kijken, ik heb hem ergens hier. Ik dacht dat het in 2000 en nog wat was. Moet ik even kijken hoor. Even zoeken. Ehm. Uh, mm, nee, even kijken hoor. Oh ja, misschien ergens. Oh nee, dat zijn filmpjes. Ehm. Uh, ja. 2021, misschien is die het al. Even kijken, wat grotere. Grote pictogram Misschien dat die hier ergens tussen staat. Nee, nee, nee, hier jammer, jammer, jammer. Eh, uh, wacht eens. Als ik nou, want ik zit te zoeken ook, oh, het is al, oh, we hebben nog zes minuten. Dus even te zoeken, want dat wil ik jullie, met jullie delen, lieve mensen. Wat is dit allemaal? Oh, wacht, wat is het? Mijn vakantie in, eh. Uh... Ja, ik heb hem, ik heb hem gevonden. Dit is die foto die ik gemaakt heb. Die zit ik nu online. Kijk, dat is hem. Als je op de foto klikt, kan je hem groter zien. Dan moet je op het... Uh... Oh, nee, nee, niet op de spoiler. Ik denk, ja, je kan hem niet vergroten. Je kan hem wel opslaan. Kijk, dat is die maan waar ik toen volle maan met de camera gemaakt heb. Ik weet niet of je hem kan uh, vergroten of downloaden. Als je hem downloadt, dan kan je hem nog eventueel wel groter zien. Of beelden opslaan. En dat doen we dan op het bureaublad. En dan staat op naamloos. Oké, okay, dan weet ik gelijk waar ik kijk of zo. Dan ga even dit opzij. Als er een naamloos bij staat, dan weet ik dat die het is. Ik ben benieuwd man. Nameloos. oh op het bureaublad. Hé. Hey. Ja, ik zit hem al. Als ik hem opklik. Ja, nou kan ik hem groter zien. Je ziet gewoon die vlekken erin. Dus als je hem downloadt vanaf de chat. wie van mij is. dan kan je die foto. Wacht oh. daarvoor, ik ben even van de chat af Ik ga even terug naar de chat Moet ik hem even opnieuw Moet ik even naar Ridderradio gaan, naar de website En eh, het leuke is Als je die foto downloadt op je computer Dan kan je hem wel groter bekijken Als we Radio even opzoeken Uit de uitzending zijn Nee, de hele radio uit Radio circuit. Radio.com. Ja, kijk, dan gaan we naar de Discord. En dan zijn we weer terug. Ja, uitnodigen, uitnodigen accepteren. Ga verder naar Discord. En dan zitten we weer op de Redout chat van over. Eh, uh, uh, nu, kijk. Supermoon. Live supermoon. Oh, kijk, dat is een filmpje die is geplaatst door Dirk. Dat is een live beeld van de volle maan op YouTube. Oké. Okay. Nou, zo ziet die van foto van mij er ook uit. Ja, ja, ja. Ja, inderdaad. Nou, Hier is hij dan nog groter dan. Eh. Dan mijn foto, maar als je mijn foto downloadt en, en je bekijkt hem op je computer, dan is hij wel groot, hoor. Dan is hij, uh, ongeveer zo groot als dit plaatje. Maar deze is ook wel heel duidelijk. He. Ongeveer net zo, zo duidelijk als die foto die ik heb gemaakt. En nog uit de hand, he. niet eens op een statief of zo. Dus uh, ja. Ja, als ik een mooie ding ga, eens kijken, hoor. dan ga ik hem even downloaden, die mijn pagina. Dan kan ik hem op mijn website plakken. Even kijken hoor, oh ik kan hem ook in mijn favoriete stoppen, nee, favoriete super full moon. Oké, okay, start nou. Klik op abonneren, secrets of space en dat is de. Oké, okay, uh, oké. Okay. <coughs> Oh, dan ben ik ben weer van de chat tof, of niet? Het is ietsje minder. Maar nou, oké, okay, jongens. <laughs> ik ben van de chat of ik zit nog wel in de uitzending. Ik ga jullie allemaal uh, nog een fijne avond uh, wensen. Bedankt voor het luisteren, allemaal. En, uh, en zou ik zou zeggen, fijn weekend. En uh, nou ja, we zien jullie alweer op de uh, maandag van 9 tot 11 op Brillen Radio. Aan de standtafel met Nootski en met Els en Zins en en misschien ook Danny. Hartstikke leuk dat jullie geluisterd hebben allemaal. En Dirk en nummer op, het is nu, exact, nu 12 uur. Ik zou zeggen, lieve mensen, tot maandag. Fijn weekend, doei doei.